Drie uur. Het NOS-journaal. Juri Stubenitski. Kinderen van asielzoekers lopen psychische schade op... doordat de procedures in Nederland zo lang duren. Dat concludeert kinderombudsman Mark Dullaert... in zijn eerste grote rapport over de kinderrechten in Nederland. Ruim 3000 kinderen wachten al meer dan 4 jaar op duidelijkheid. 700 daarvan al meer dan 8 jaar. Kinderombudsman Dullaert pleit voor duidelijke en snellere procedures. VN-diplomaat Kofi Annan zegt dat militaire acties in Syrië... de situatie alleen maar zullen verergeren. Annan liet doorschemeren dat hij een internationale militaire interventie afwijst. Het middel is erger dan de kwaal, aldus Annan. De oud-VN-chef deed zijn uitspraken in de Egyptische hoofdstad Cairo... na gesprekken met het hoofd van de Arabische Liga. Ook hij wees op het gevaar van militair ingrijpen. De marechaussee heeft een militair opgepakt voor verschillende diefstallen op de kazerne in Schaarsbergen bij Arnhem. De Rotterdammer van 22 zou onder meer laptops en telefoons hebben gestolen. De marechaussee. Uh, we hebben het onderzoek opgestart naar aanleiding van binnengekomen aangifte. Uh, nou ja, in het onderzoek hebben we nu de 22-jarige verdachte aangehouden. Maar we sluiten niet uit dat we er nog meerdere aanhoudingen volgen... En in Culemborg is gisteravond een 25-jarige militair aangehouden... omdat hij mensen met het dood bedreigde. De marechaussee hield de man al een tijdje in de gaten met een observatieteam. In zijn eigen huis werd hij opgepakt. De ANWB waarschuwt automobilisten dat ze voorzichtig moeten zijn... met de nieuwe autobrandstof E10. Dat is benzine waaraan bioethanol is toegevoegd. Vooral bij oudere auto's kan deze brandstof schade veroorzaken... ook als er maar een paar keer E10 wordt getankt, zegt de ANWB. Het advies van de ANWB is in elk geval goed na te gaan... of je auto geschikt is voor E10. En uh, om daar rekening mee te houden... en je kan op een site die ook op de, op de NOS-site staat... Uh, die heet weg.nl, kun je nagaan of je auto geschikt is voor de brandstof E10. E10 wordt vooral in Duitsland en Frankrijk verkocht, ook langs de snelwegen. In Groningen zijn twee jongens van 9 en 10 aangehouden voor joyriding. Volgens de politie hadden ze bij een geparkeerde auto de sleutel gevonden en besloten ze te gaan rijden. We kwamen er al snel achter, want uh, het ritje van deze twee jongens duurde maar kort. Want na 20 meter ging het ongeveer mis. En zijn ze uiteindelijk met deze auto in een voortuin van een woning uh, beland. En vervolgens uh, zijn die jongens er dus snel vandoor gegaan. Fanny Blankers-Koen is opgenomen in de Hall of Fame... van de Internationale Atletiekbond. De bond heeft de lijst samengesteld om het 100-jarig bestaan te vieren. Een dag voor het WK Indoor in Istanbul... maakte de bond alvast twaalf namen bekend... van sporters die in de Galerij der Groten staan. Fanny Blankers-Koen, die bij de Olympische Spelen van 1948 in Londen... vier keer goud won, staat tussen andere grootheden... als Jesse Owens en Edwin Moses. Het weer, wisselend bewolkt en enkele buien. Het is zo'n 8 graden. Morgen bewolkt, droog en een graad of 10. ANUBE verkeersinformatie. Er staat één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetenbouden Dorp, 3 kilometer.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 Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schat, toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een verhuizen.nl? Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegen. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinie-rubriek. Een appeltje schillen. Fleur, waar wil jij het over hebben? Ja, eigenlijk over de buitenproportionele aandacht voor voetbal... Eh, op televisie in het algemeen... maar ook in een journalistiek hoogwaardig programma als Nieuwsuur... En daar ga je een appeltje over schillen met de baas van Nieuwsuur, Karel Kuil. Ja. Dat straks, maar eerst kritiek op Turkije. Nederland en Turkije vieren de komende maanden 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Maar volgens cda kamerlid Pieter Omzicht valt er niet alleen maar wat te vieren. Vandaag komt hij met een uh, kritische nota. Goedemiddag, meneer Omzicht. Goedemiddag. Uw nota gaat over een klooster. Waarom schrijft een Nederlandse parlementariër een nota over een klooster in Turkije? Nou, dit is een heel speciaal klooster. Het is gesticht in 397 na Christus, het Morgabria-klooster. Als u het ziet, ziet u onmiddellijk uh, de waarde daarvan. Het wordt al 1600 jaar gebruikt als klooster. Um, er liggen uh, talloze heiligen, zowel uit de Oosterse als de Westerse kerk, uh, begraven. En uh, het is een van de mooiste voorbeelden um, van uh, christelijke architectuur in Turkije. En Turkije onteigent al haar gronden. Dat doet de Turkse staat en maakt het uh, leven van dit klooster onmogelijk. Ja, de, de, de Turkse staat probeert het klooster eigenlijk af te pakken, kan je dat zeggen? Ja. Ja. Daar komt het op neer. En dat is ook voor u persoonlijk belangrijk, want u bent er geweest op uw huwelijksreis. Ik ben er op een huwelijksreis naartoe geweest, samen met mijn vrouw. En, uh, toen was dat is mijn aan... stand met een huwelijksreis. Ja, <laughs> komt ook, zij komt ook <laughs> uit deze gemeenschap. Okay. Uh, zij is zelfs Sirius Orthodox. Ja. Dus misschien geeft dat ook even aan uh, waar mijn persoonlijke betrokkenheid vandaan komt. Ja. Maar um, doordat Turkije zo uh, tekeer is gegaan... Um, en de onveilige situatie in Zuidoost Turkije... wonen er dus nu meer christenen uit Turkije in mijn regio, Twente... dan er in heel Zuidoost Turkije wonen. Ja. En als wij zeggen van er moet godsdienstvrijheid hier zijn en daar zijn... dan mogen wij Turkije er ook op aanspreken... dat ze ervoor zorgen dat hun minderheden in veiligheid daar kunnen leven. Want het is ook een soort symbool dan van de manier waarop Turkije met christenen omgaat? Het is wel een symbool als dat dit klooster ook het centrum is... van die christenen die daar nog wonen. Als je ze dat afpakt dan um, um, sla je het hard uit die gemeenschap weg. kun je kunt erop wachten dat ook die mensen zullen vertrekken naar West-Europa. En ja, ja. dan is het einde 2000 jaar Christendom in klein Azië. Hè. Apostel Paulus heeft die kerken daar zelf lopen dichter nog. En dan um, en, en breng je migratiestroom op gang. Dus uh, allemaal zeer onwenselijk. Ja, wat wilt u dat de Nederlandse regering gaat doen? En wij doen vijf aanbevelingen. We zouden willen dat Nederland en Turkije daar samen op bezoek gaan. En samen eens praten over godsdienstvrijheid. En, en Nederland en Turkije op, op ministersniveau? Of op welk op niveau bedoelt u? ministersniveau lijkt mij een heel prima niveau. En misschien willen ze dan samen ook een moskee in Nederland bezoeken. Ik vind het prima. Uh, dus u gaat vragen of uh, meneer Roosentaal daartoe bereid is? Ja, dat, uh, kijk, het is een initiatiefnota. Er zit dus best wel wat werk in. Het is niet zomaar een Kamervraag. En, um, en dat betekent. Nee, want wat is dat, het is geen initiatiefwet, maar een initiatiefnota. Wat, wat is de status daarvan? Nou, in het buitenland maak je geen wetten. Kijk, wij kunnen natuurlijk geen wetten maken over de juridische status van de klooster in Turkije. Dus met buitenlandse zaken moet je wel met nota's werken over voorstellen die je kunt doen, dingen die je uh, kunt aanbevelen. En er zit een vijfde aanbevelingen in samen daar op bezoek gaan. Yeah. Um, en ervoor zorgen dat het op de Werelderfgoedlijst komt... als actief klooster. Want dan, op... dan is het gered, zou je zeggen. Dan is dan het beschermd, er maar dan ook inclusief aan landerijen... die nu onteigend worden. Um, dat Nederland het aan de orde stelt. En zowel de Raad van Europa als in de Europese Unie. Um, mijn collega Ria Oum in het Europarlement heeft dit ook... Ter bedde gebracht. Bij ja. de onderhandelingen tussen Turkije en de Europese Unie. En tot slot. Um, het klooster is naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. Hè? Ook Turkije is lid van de Raad van Europa. En. Ik uh, Nederland zegt, wij willen vaak op positie kiezen in de Raad van Europa. Nou zeg ik, doe het maar eens op dit dossier. Dit is het moment. Zegt u. Schrijf maar eens een brief naar het Hof dat jullie dit klooster ondersteunen. En dat we dus de Turkse positie niet begrijpen. Nee. Veel mensen zullen bij zichzelf denken, wat is er nou zo bijzonder aan zo'n klooster. Verslaggever Mattea Vrij volgt deze geschiedenis sinds 2004... toen ze met de Twentse Abraham-Bert Arsan terugkeerde naar diens geboortegrond. Een bezoek aan het klooster was een must. We lopen van de ene binnenplaats naar de andere. En hier hebben we uitzicht op de prachtige torens. Ja, hij geeft aan dat uh, het verhaal van deze uh, klooster... is tevens uh, een beetje ook het verhaal van de uh, christenen in deze regio. Morgen, Gabriel. Morgen, Amiro. Morgen, Morgen, Gabriel is uh, gesticht, gebouwd in 397. In de 7e eeuw waren veel meer monniken. Meer dan 750 monniken. Even voor de duidelijkheid: dit is dus allemaal gebouwd toen in Nederland de Friese nog Bonifatius zouden gaan vermoorden. Zo is het. Ja. Ja. Dit duurde eigenlijk tot de 13e eeuw en daarna ging het berg apart. Tot 1915 uh, was er een bischop en uh, 5-6 monniken hier. En een kort periode dus in 1919 was het klooster leeg en uh, werd eigenlijk beheerd door de moslims. Dat was ten tijde van de genocide. het ja. Ja. ja. ja, hij wil het eigenlijk niet noemen zelf. Ja. Een altaar. Een oh. Ja, prachtige mozaïek op het plafond. Deze mozaïek is dus ook in 512 samen met de bouw van de kerk klaargemaakt. De geschiedenis van het klooster Sint-Gabriel... is de geschiedenis van het christelijke volk van Zuidoost-Turkije. Ondanks de grote schoonheid is er opvallend veel van verdwenen... Waar is bijvoorbeeld de historische bibliotheek van het klooster? In, 11, 12, 13 in de 11e, 12e eeuw zijn de uh, me uh, meeste boeken weg. Hij uh, zegt dat de kerk hier, deze klooster, een rijke bibliotheek had. Hoe, hoe kwam dat? Uh, persecution in Engels. Vervolging? De Persen op hun buurt? Ja. Ja, hij, hij zegt de, de, de Perzen uh, en uh, wat hij niet wil noemen ook uh, de Turken. Dat zijn jouw woorden? Dat zijn mijn woorden, ja. Uh. Hij zegt dat in 1915 zijn heel veel boeken uh, verdwenen Hij verbaast zich eigenlijk over het feit dat deze nog overgebleven is. De vervolging van de christelijke Assyriërs in het islamitische zuidoosten van Turkije is een terugkerend thema door de eeuwen heen. Maar 1915 was het dieptepunt: toen massamoord op het volk gepleegd werd en kloosters leeggeroofd werden. De overlevenden keerden terug. Oetarir Diden Herkië. Onze geschiedenis is hier. Aartsbisschop Timotheus Samuel Aktas van het klooster Sint Gabriel. Oe afreden Herkië. Ons land is hier. De bus uh, verlaat het klooster Mor Met uh, een stuk of 25 uh, jongetjes. Twee nonnen, die gaan vandaag voor het eten zorgen in het dorp. En elke ochtend uh, zingen ze het onze vader op dit tijdstip in de bus. Van Zuidoost-Turkije terug naar de studio in Den Haag. Daar zit uh, Pieter Omzicht, kamerlid voor het CDA. Ja, meneer Omzicht, het is niet voor het eerst dat u uh, aandacht vraagt voor dit probleem. Wat vinden de Turkse autoriteiten er eigenlijk van? Formeel gezien zeggen ze dat ze het klooster beschermen. en dat uh, gewoon de Turkse wetten gelden. En uh, ze zijn dus buiten gewoon vriendelijk uh, naar mij toe. Maar als je een beetje doorvraagt. merk je dat ze, ze, uh, dat ze het eigenlijk heel moeilijk vinden om met deze groep overweg te gaan. En ik snap niet helemaal waarom. Nee. En hoe gaan ze met u om? Op een leuke manier, zegt u. U, heeft, heeft, ja. u merkt niks vervelends. Als parlementariër merk ik niks vervelends. Maar ik heb dit ook te sprake gebracht in de Raad van Europa, waar ik in de parlementaire assemblee zit. Ja. En toen ik dit voorstel deed, en het is ook aangenomen, tegen de wil van de Turken in, en dat gebeurt niet vaak dat het een parlementariër dat doet. Nou, toen kreeg ik zeer heftige reacties van de Turkse parlementariërs, zowel in als buiten uh, de vergadering. In de trant van we bemoeien je mee? U heeft het maar over 20.000 mensen. Waarom zou u ze rechten geven? Uh, dat doen we zelf wel. Um, bemoeien met je eigen zaken? Ja, dat, is, dat was ongeveer de toon. En dan over nog vijf keer zo hard en vijf keer zo geïrriteerd. Ja, okay. Die YouTube-filmpjes die heb ik op mijn site staan. Dus u kunt ze gewoon nakijken. Hetzelfde gebeurde, uh, want um, vorig jaar was... Turkije Ook voorzitter van de Raad van Europa. Dus ik heb gewoon dezelfde vraag uh, bij het vraaguurtje ben ik als eerste gaan zitten. Dus ik kon zowel de, de premier als de president van Turkije hierover ondervragen. En ook buitengewoon ontwijkende antwoorden. Oh ja. En wat zegt dat u, dat het diep zit? Ja, dat men aan de ene kant uh, niet wil toegeven wat er allemaal is gebeurd. Ja, we hebben het net over 1915 gehad. Uh, u ziet de uh, heftige discussie ook in de Nederlandse, Turkse en Franse politiek. Over de armeense genocide. Ja, over de armeense genocide. Die massamoorden, die hebben dus ook deze gemeenschap geraakt. Nou, dat is een, um, dat is een heel moeilijk bespreekbaar thema. Dat is het trouwens in alle landen waar dat soort zaken gebeurd zijn. Dus dat is op zich niet zo vreemd, maar dat ligt wel als een cijfer, trouwens als een zwaard, ligt boven die hele discussie. Um, aan de andere kant, zeg ik van Turkije. De, de, komt hier, komt ook in, in, in Duitsland reizen de Turkse politici constant rond... om te vragen voor aandacht voor hun uh, Turks-Duitse gemeenschap... voor godsdienstvrijheid daar. Dan kunnen wij, dat doen we dan ook samen met de CDU in Duitsland... ook vragen ja. uh, hoe het nou met godsdienstvrijheid al daar zit. Is het ook een soort persoonlijke strijd voor u? U zei net al, uw vrouw komt te vandaan. U heeft er in een, een klooster geweest op uw huwelijksreis. Zit er een persoonlijk element in? Nou, er zijn meer dingen die ik, eh, die ik doe. Um, um, er zit een persoonlijk element in. Ja, ik, uh, vooral vanwege mijn vrouw en dus mijn hele schoonfamilie... die daar vandaan komt en nu in Nederland en Zweden en Canada woont. Um, maar uh, juist door hun ben ik in contact gekomen. En ben ik in contact gekomen met de ontzettend moeilijke positie van deze groep. Ja, dus het is een voordeel dan een nadeel, zegt u, dat u persoonlijk betrokken bent? Ja, het is een voordeel. En overigens, ja, in alle eerlijkheid moet ik zeggen... dat de groep nog het best behandeld wordt in Turkije. Want ik maak... Ik houden natuurlijk mijn hart vast wat er gebeurt met de syrische orthodoxe christenen in Irak... en helemaal ja, ja. in Syrië op dit moment. Dat is nog veel erger. De abt van het klooster waar we het over hebben is net aangekomen in Nederland. Gaat u hem nog ontmoeten? Ik ga morgen vroeg naar hem toe. Oké. Okay. En, en kunt u hem dan iets beloven, denkt u? Ik kan beloven dat ik dit op de agenda gezet heb. Dat ik heb uw best hier samen doet, ja. met een medewerker een, uh, vijf maanden nagewerkt om uh, dit overzicht te maken. Het staat ook allemaal op mijn website. Dan kunt maar u heeft u, u ook al contact gehad met gaan. andere fracties? Gaan ze u helpen? Uh, die heb ik net gemaild, dus uh, ik ben benieuwd naar hun reactie.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 For the most part you're having fun now aren't you? The boy. Glory Days, Golden Years. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is vandaag publiciste Fleur Jurgens en dat gaat over sport in nieuwsuren. We luisteren even naar een compilatie. Spanning stijgt bij Ajax, Ledenraad nog steeds bijeen. Belager van Kieper Esteban biedt via zijn advocaat zijn excuses aan. En Ajax is weer een nieuwe fase ingegaan. Louis van Gaal wordt nu definitief niet de algemeen directeur in Amsterdam. En Martin Jol is weg bij Ajax. Ja, Fleur, sport? Ja. Nou, Wat is het probleem daarmee? Nou, het probleem is uh, dat het. Uh, naar mijn idee uh, is er veel te veel aandacht voor voetbal. Uh, ook in het sportblokje zelf, binnen nieuws, nieuwsuur. Um, en daarnaast vind ik het eigenlijk... Uh, ik vind dus Nieuwsuur eigenlijk een heel goed programma. Laat ik dat voorop stellen. Um, maar het jammere is dat uh, dus zodra de sport aanbreekt... Uh, ontpopt het programma zich ineens tot een soort uh, journalistiek voor kleuters. En dan worden er ineens hele uh, eenvoudige vragen gesteld aan, aan voetballers... Uh, die naar mijn idee eigenlijk daar nooit iets op terugzeggen... of nooit iets inhoudelijks uh, eigenlijk zeggen. Dus dat kun je volgens mij net zo goed achterwege laten. Waar is jouw bezwaar het niveau van de journalistiek... als het over sport gaat of, of, het feit, of, of de plek waar, waar de onderwerpen over sport aangezonden worden? Nou, eigenlijk allebei. Uh, uh, ik, ik vind het niveau dus uh, echt enorm tenenkrommend. Maar ook uh, de aandacht voor sport binnen Nieuwsuur... Dat kan volgens mij ook wel wat minder. Want op andere zenders uh, zijn er dan tegelijk, tegelijkertijd ook samenvattingen van de Champions League. En er is ook nog dagelijks een sportjournaal. Ja. En er is op zondag uh, uh, een nieuwsstudio Sport. Uh, nou ja, enzovoorts. Er is al genoeg sport op televisie. Dus waarom moet dat überhaupt in nieuwsuur ook nog? Nou, laten we het dus vragen aan Kare Kuil van Nieuwsuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, te veel sport, zegt Fleur. En als het nou ja, dan kijk, ook ik... is, ook nog van een bedroevend laag. Het is laag altijd fijn om je op te. Uh, ook even naar de feiten te kijken. Nou, doe dat. Uh, dat, dat doen wij in het programma en dat heb ik nu ook gedaan. En um, als je ziet dat er, voordat Nieuwsuur er was... was er dagelijks een sportjournaal 2. Uh, een laatste sportjournaal. En dat duurde ergens tussen een kwartier en 25 minuten. Nu zit er een sportblok in Nieuwsuur. Dat duurt 10 minuten. Dus we hebben te maken met meer dan een halvering van uh, de sport. Het is ook nooit zo... Uh, dat er een samenvatting van de Champions League tegenover Nieuwsuur staat. Het is na Nieuwsuur. Nieuwsuur heeft vier keer in de week, van de zes keer... heeft een sportblok van maximaal tien minuten. Soms wat korter, soms ietsje langer. Laten we zeggen gemiddeld tussen de acht en tien minuten. Uh, wat doen we erin? Ik heb het eens nagekeken. Ik heb de, van de afgelopen twee maanden heb ik uh, alle onderwerpen uh, uitgedraaid. Niet allemaal voorlezen, hoor. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Daar zit veel voetbal in maar zeker niet uitsluitend voetbal en zeker niet elke dag voetbal. Er zit schaatsen in, er ja. zit uh, wielrennen in, uh, et cetera, et cetera. Dus ja. we gaan over de hele breedte van sport. Sport is of je ervan houdt of niet. Er zit ook een knop op je televisie, als je er niet van houdt. Ja. Is nu eenmaal een belangrijke bijzaak in, uh, in ons leven. Ja. En ja. daar besteden wij als journalistiek programma, zoals een krant heeft een sportkartel okay. Fleur, ja, valt allemaal wel mee. Ja, nou ja, goed, er moet aandacht zijn voor sport. Dat uh, dat ben ik zeker met u eens. Maar dan vraag ik me wel af, de manier waarop vervolgens, hè. Uh, Ja, er worden dus wat ik al zei, hele kinderlijke vragen gesteld aan voetballers. Dus ik... uh, het, Voorbeeld. Het is eigenlijk altijd de vraag. Uh, vraag één is, wat ging er door je heen toen? Ja, uh, vervolgens, echt, uh, vervolgens. Kan, kan <laughs> de blessures worden altijd heel uitvoerig behandeld. Uh, de, het herstel van een blessure of een opgelopen blessure. Uh, dan, wordt er, uh, dan wordt ook vaak de vraag gesteld... Uh, moet de trainer weg uh, al na de tweede of de derde uh, nederlaag? Dat is ook een uh, vrij vaak terugkerende vraag... Uh, wil de voetballer in kwestie al overstappen naar een andere club? is ook zo'n uh, heet hangijzer, kennelijk, voor de sportjournalistiek. En uh, hoe bevalt de transfer, transfer van de ene club naar de andere? Dat is ook, uh, komt ja. ook altijd terug. Dus, niveau... dus ik vind dat eigenlijk ja, allemaal vragen... Ja, ik, uh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo benieuwd naar die antwoorden daarop. Ik vind het allemaal een beetje koffiedik kijken. Uh, um, en... Dan is het ook nog eens zo dat. Nee, wacht even, even het niveau. Het ja. niveau ja, ja, kijk, van de vragen uh, die gesteld worden. K -K -K. mevrouw kijkt naar een ander programma, volgens mij. Want de vraag. Oh, ik, ik kan nee, wacht benen. even. Nee, nee ik wil graag nu wel even antwoorden. Uh, de vraag, wat gaat er doorheen? heb ik nog nooit bij nieuws horen stellen. En ik daag uit om nu naar één voorbeeld te komen. met een vraag. met die vraag die gesteld is. Helaas ja. is het zo. In de wereld. Oh, ja, heb van... Nee, maar goed ik ga het even doen. Van... Ja. De, de De vraag over uh, trainers die opstappen, et cetera. Ja, dat hoort nog eenmaal bij de sport. En dat hoort nog eenmaal bij het voetbal. Wat wij hebben gedaan, dat hoor je ook in die compilatie. Dat is het interessante. Met de komst van Nieuwsuur proberen wij een ander soort sportjournalistiek te bedrijven... dan in uh, de, de andere uitingen van uh, NOS Studio Sport. We proberen wat meer aandacht te, uh, te krijgen... Uh, voor de maatschappelijke kanten van de sport. Maar dat is Vandaar... Fleur, sorry, Even onderbreken, maar Fleur, zie je daar iets van terug? Nou, uh, nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook... Uh, nou ja, Ik wat... kan er wat voorbeelden van geven. De, namelijk wat u niet terugziet... Maar wat wij wel hebben uitgezonden is bijvoorbeeld uh, medicijngebruik door stopsporters. Mm -hmm. Wat wij hebben gedaan is de bestuurlijke perikelen bij Ajax ja. in, de, in de kleine compilatie. Ja, nou, dat, dat gaat niet over een wedstrijd, nee. Nee, dat maar gaat dat was nou over net niet in de. Ja, zeker was, wel. Dat, dat was is... ook in het gewone nieuws. Ja, maar ja, ik heb even, te even, laten even, zien. Even, ja. even terug het voorbeeld. Even terug naar het voorbeeld wat Fleur nog had. Nou, weet, nou, dat was eigenlijk een voorbeeld van uh, wat ging er door u heen. Nou, nou, de, uh, horen. nou ja, de, de, dus bijvoorbeeld laatst met die, uh, die botsing van Huntelaar. Hè, met, die, uh, met die graspol in zijn uh, mond. Die was op de grond gegooid en die had in het gras ja. gebeten. En die was dus helemaal duizelig, zag je hem in beeld. En toen was de vraag... Nou, en dan is dus de, het commentaar is... Uh, uh, nou, de, de, dus de volgende dag zie je dan die beelden terug. Dan zie je de, het commentaar is dan... Uh, nou, de, de spits die uh, was eigenlijk uh, die wist uh, niks meer op dat moment. Uh, en het is eigenlijk goed afgelopen, want het had een lichte hersenschudding. En dan, uh, ja, en dan zie je Huntelaar nog een keer. Die uh, komt dan via de telefoon nog dat een keer herhalen. Halen. Dus die zegt gewoon eigenlijk precies hetzelfde wat de samenvatting al was. Namelijk, hij had een lichte hersenschudding. En hij wist niks meer op dat moment. Dus hij was eigenlijk oud. Door die, uh... Dus dan zegt hij, ja, toen ik de bal kopte, was het weg. Mijn ogen gingen pas open in de kleedkamer. En dan zegt de commentaarstem, nou, het valt dus wel mee. Hij heeft een lichte hersenschudding. En dan zegt de coach nog een keer, ja, gelukkig, het valt wel mee. En dan zegt de interviewer, ja, wat dacht u? Dan zegt hij dan tegen de coach. Wat dacht u toen u hem zag liggen met die rare Blik in die ogen, weet je, ja, dan denk ik, dan zijn er dus nou. vijf keer een herhaling van zo'n piepklein feitje, namelijk huntelaar. Nou, maar Weet ja, je wel wat met de huntelaar is. Ja. Nee, nou, maar je, en kan, je, kan, je kan over een karikatuur van maken, behalve als je realiseert nou, ja. dat, nee, maar wacht nou heel even, in, in alle opwinding, is dat in de sport en ook in het voetbal, zijn een aantal ernstige kwetsuren, hebben wij een uh, verschillende hersenletsel. Uh, bij dit soort dingen zijn voetballers opgelopen. Mm -hmm. Met een enkel geval fatale afloop en in een ander geval... Uh, hele vervelende consequenties. Dat bepaalt ook de, uh, uh, de vraagstelling. En het zou heel raar zijn als je iemand aan de telefoon had die uh, uh, dit heeft meegemaakt en je vraagt niet hoe het met me gaat. Nee, maar zou ik zelf maar. Nog je zou toch drie keer daarvoor misschien wat minder hebben. Nee, kunnen ik, doen. Ik, soms is het een kwestie van maatvoering. En weet je, als je een vergrootglas op dingen legt, dan zie ik dat ook in de gewone journalistiek. Ja, ja, ik het zie het ook even in een de gewone. Ja, nee, maar kan, je kan natuurlijk overal voorbeelden bij bedenken ja, om strengere soep te hebben. Nee, maar dit is niet een verhaal van wat ging er door u heen. Dit is wel even, laten het even scherp krijgen. Ik vraag, geef eens een voorbeeld van wat gingen we doorheen ja, vragen. Dat, dat is een ander soort vragen dan iemand die met een lichte hersenschudding... na een uh, uh, ongelukkige aanvaring op de grond ligt. Dat is echt iets anders. Fleur, hoe zou je het willen? Wil jij dan dat de sport helemaal verdwijnt tot nieuwsuur? Wat, wat, wat is jouw idee dan? Doe zo'n nou, voorstel. Nou, in ieder geval toch nog korter en nog feitelijker. Ja, het is al met de helft minder, minder terug. Ja, minder uh, gelardeerd met niet zeggende opmerkingen. Zoals bijvoorbeeld uh, een, een voetballer die dan zegt. Ja, je moet uh, vooral proberen geen goal tegen te krijgen. Ja, dat je denkt, ja. waarom moet ik bij kijken. Nee, dit... dan kan ik ook, daar ben ik ook door gefascineerd. Zoals ik gefascineerd ben door veel opmerkingen van Kruif. Ja. Maar ja, weet je wat werker. het is? Ik, vind, als, ik heb een beetje. Ik word een beetje kriebelig van mensen die hun zeggen ik hou niet van u houdt niet van sport of u houdt niet van voetbal of u had houdt... prima ja. maar niemand vraagt u of dwingt u om te kijken. Niemand nee. vraagt of nee. dwingt u nee. om de sportkaternen van een krant te kijk, lezen. Wat ik net zou al Als zei, u er niet in geïnteresseerd. U heeft bent. een hoogwaardig nieuwsprogramma ja. neergezet. En dat vind ik ontzettend knap. Sport. en Ik ben er heel erg blij mee dat het bestaat. Nee. Maar ik vind het niveau van journalistiek... zou over het hele programma moeten gelden. En niet alleen voor de ja, en daar denken uh, wij dan normale over, want journalistiek. Ik vind... Goh, uh, bijvoorbeeld Goh, nog een heel klein nee, plenig... voorbeeld. Nee, nee. oh. Ik moet onverbiddelijk zijn. Wij We gaan het hierbij laten. Ja. Hartelijk dank, Fleur Jurgens. En ook hartelijk dank... Karelkuil, en succes met uw Dank. programma. Dankjewel. Ja. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog een keer naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u van alles terug uh, luisteren of nalezen. Zometeen Villa VPRO met uh, Tesselblok en Geocht. Scher. Goedemiddag, ik hoor heel sport alweer. Jazeker. We zitten hier de hele week. Dit is de laatste dag. 50 jaar nieuwspoort. En wij praten zometeen met Annemarie Jorisma, burgemeester van Almere. Ze hield net een persconferentie voor studentenjournalistiek. Dat gebeurt hier de hele week al. En zij kwam met een plan om het bestuur van Nederland volledig op zijn kop te zetten: ontmantel Den Haag, alle taken naar de gemeente. En uh, dan komt het allemaal goed in Nederland. En dat is natuurlijk bedoeld voor de jongens en meisjes in het Katshuis. die zich daar druk maken over de bezuinigingen. En verder hadden ze het nodige te zeggen over de verhuftering in politiek. Politiek en journalistiek heeft een opmerkelijke uitspraken over. Gaan we allemaal over praten na het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. Op Schiphol is een passagiersvliegtuig in de problemen geraakt. Kort na het vertrek vanaf de luchthaven vroeg de piloot om assistentie. Het vliegtuig is geland met problemen aan het landingsgestel. Het toestel staat inmiddels op de landingsbaan en wordt onderzocht. De brandweer kijkt vooral naar het neuswiel. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Kinderen van asielzoekers lopen psychische schade op doordat de procedures in Nederland zo lang duren. Dat zegt kinderombudsman Mark Dullaert. Ruim 3000 kinderen wachten al meer dan vier jaar op duidelijkheid. Dullaert pleit voor duidelijke en snellere procedures. En de ANWB waarschuwt automobilisten dat ze voorzichtig moeten zijn met de nieuwe autobrandstof E10. Dat is benzine waaraan bioethanol is toegevoegd. Vooral bij oudere auto's kan deze brandstof schade veroorzaken. De ANWB adviseert mensen die E10 willen tanken om langs te gaan bij hun garage. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Begin van de avondspits levert een paar files op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Dorp 4 kilometer. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is een kapotte vrachtwagen gestrand bij Moordijk. Het zorgt voor 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht... En op de A20, hoek van Holland-Gouda, staat in beide richtingen bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Dit is radio 1. VPRO, Villa VPRO, Perscentrum Nieuwsport. De tempel van de Haagse journalistiek bestaat 50 jaar. Mijn hartelijke gelukwensen Nieuwspoort. Ja, het is een soort afwerkplek daar. Hè? Waar journalisten en politici elkaar ontmoeten. Wel helemaal welletjes. Nieuwspoort. Maar je hebt het niet van mij, Te veel gehoorde zin is. De humor is hilarisch bij tijd Villa VPRO komt live vanuit Slans parlementaire perscentrum... met politici van welheer en parlementair verslaggevers van het eerste uur. Goed gedaan, mijn beste. Komende week, van maandag tot en met donderdag... Villa vpro voor één week Radio Nieuwspoort. Dat kan één keer en nooit weer. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa vpro Zoals u hoorde vanuit het jubilerende perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Waar wij vanmiddag te gast hebben Annemarie Jorritzma. Hartelijk welkom. Dankjewel. Burgemeester van Almere. Maar even terug op heel vertrouwd terrein. Want jarenlang kamerlid geweest... Twee keer minister van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken, vicepremier. En heeft hier in perscentrum Nieuwspoort heel veel uurtjes doorgebracht. De koningin van Nieuwspoort, bent u. Ja. Dat, dat horen wij net ja. van Max Van Wezel, die ja. de persconferentie leidde. Ja, hoe ja. was dat? Nou, ik was hier heel vaak. En dat, dat heb je als je. Uh, zeker toen ik Kamerlid was. Uh, de minister was, had ik er wat minder tijd voor. Maar toen ik Kamerlid was, uh, was dit voor mij de plek waar je als vrouw alleen... zal ik maar zeggen, hè, als je mm -hmm. door de week hier alleen woont... Uh, rustig naartoe kon gaan. En ik, ik, ik heb het altijd een goede investering gevonden. Want hier zaten journalisten met wie je ook uh, de onderwerpen... die je in de Kamer moest behandelen prima kon delen. Ja. En af en toe eens uh, met hun kon bespreken. Dus ik in dat heel kader? Leuk. Hoe vaak heeft, heeft u gezegd... dat heb je niet van mij, hoor? Ik, nou, heel weinig. Eigenlijk, maar, eigenlijk bijna nooit. Wat, wat ik er prettig aan vond. Uh, ja, als je wil lekken. moet je dat niet in een nieuwspoor doen. Want dan weten ze ook iedereen meteen dat je lekt. Uh, dus dat moet je gewoon niet doen. Slim uh, lekken. Ja, je ja. Moet, wat, moet je wat slimmer zijn. Uh, maar volgens mij is het ontzettend handig. om met journalisten. wel af en toe die ontzettend ingewikkelde dingen. die je toch moet doen in de Kamer. heel vaak wetten waar niemand wat versnapt. Ja. Uh, gewoon eens even uitleggen. waarom wat wel of niet uh, mm -hmm. jouw mening is. Had dat, dat, we, nut? Tuurlijk heeft dat, dat nut? Tuurlijk ja. heeft dat nut. En het helpt ook investeren in persoonlijke relaties. Mijn opvatting is dat er niks op tegen is... als je een goede persoonlijke relatie met een journalist hebt. Eh, tenminste, als het een goede journalist is... want dan weet hij gewoon zijn kritische houding daarna nog wel ja. te bewaren. Dat is hier... Nieuwsport is vrij uniek, hè, wat dat ja. betreft. En, uh, het is hier nationaal in Den Haag ook wel goed geregeld. Ja. We wilden heel even kijken naar... Van zorg als het gaat om de journalistiek in de regio en lokaal. Ja. Daar ja. heeft u nu natuurlijk mee te maken. Ja. Een soort nieuwsport in Almere bijvoorbeeld, zal er niet zijn, maar überhaupt de regionale pers is langzaam maar zeker aan het verdwijnen uit ja. het land. Terwijl de regio steeds belangrijker wordt en steeds meer taken krijgt. Klopt. Hoe, hoe, kont, hoe, hoe kan de pers nog controleren wat jullie daar allemaal toch aan doen zijn? Nou, voor een deel maak ik mij daar ook zorgen over. Uh, we hebben gelukkig nog wel een heel. Zeker in een grote gemeente is de regionale omroep nog. Wel stevig vertegenwoordigd. En uh, die doen ook best wel veel werk. Maar geschreven, pers is mm. ook in. Als ik naar mijn gemeente kijk, we hebben één gratis blad. Uh, en wat eigenlijk nog een beetje journalistiek werk kan leveren... vooral dankzij het feit dat de gemeente haar eigen publieke uitingen daarin opneemt. Maar dat is dus niet een dat... onafhankelijk blad? Nee, Want... Nou ja, dat, dat risico wordt in elk geval al groter dat mm -hmm. het dat minder kan zijn... omdat wij zo'n belangrijk aandeel leveren. Maar dat is toch een En wij een wegen, gaan daarop bezuinigen. Maar dat is toch de ultieme droom voor een bestuurder? <lacht> <En> nou, <lacht> so, dat, is niet mijn opvatting. dat is niet mijn opvatting. Ik ben van mening dat uh, uh, wij heel erg behoefte hebben aan... Uh, en met wij bedoel ik of we dat nou politici op gemeentelijk niveau zijn... of op rijksniveau politici hebben behoefte aan behoorlijke... ook journalistiek is toch een vorm van controle, ook op jouw mm -hmm. werkzaamheden. En bovendien is het natuurlijk ook toch de stem naar buiten voor een deel. Een goede journalist probeert ook een objectief verslag te doen van wat je natuurlijk als politicus altijd gekleurd doet. Ja. En dat is prima, dat hoort er wel bij. U bent ja. ook voorzitter van de vereniging Nederlandse ja. Gemeenten. Is, is het iets waar de vereniging zich druk om maakt... en denkt het is misschien een beetje vreemd dat het van overheidswegen zou moeten... maar we moeten misschien toch een plan de campagne opstellen... om ervoor te zorgen dat die regionale en lokale pers... toch onafhankelijk kan blijven bestaan? Nou, tot nu toe is het niet echt een onderwerp waar wij ja. ons mee bezig hebben gehouden. Maar heel toevallig heb ik er net van de week... Uh, met een andere journalist over zitten praten... die eigenlijk dezelfde vraag had. Dus het lijkt een onderwerp waar wij Binnenkort ook wel eens ons zou moeten starten. Maar tegelijkertijd vind ik dat zelf ook heel lastig. Ja, hoe ja, moeten wij nou ja. weer als overheid gaan zitten bedenken, nee. hoe dat beter moet. Dat is Lijkt ook niet me goed. Niet. Het zou kunnen zijn dat ook de journalistiek, de pers zelf moet nadenken over uh, hoe je creatief toch weer wat meer kunt presteren. Mag ik er één noemen? Ik ben heel verbaasd. Bij ons het best gelezen blad lokaal is een blaadje dat van A tot Z vol staat met reclame. Ja. Terwijl de goede pers zegt dat ze onvoldoende reclame kunnen verwerven... dan denk ik, ja, het is waarschijnlijk wel zo dat er wat minder reclame geuit is. Maar als ik zie hoeveelheid reclamewerk wat ik in de brievenbus krijg... is er nog zat, dan zou je toch iets moeten kunnen bedenken... waardoor je Die dat combinatie. wel betaalde. combinatie. Ja, waarom niet? Ja. Als het maar onafhankelijk is. En moeten eigenlijk bestuurderen en, geen spelen. En dan rol moeten wij ons, niet, dan moeten nee. we ons eigenlijk niet mee moeten bemoeien. Oké, okay, laten wij eventjes gaan kijken hoe het ervoor staat... met het feest van de democratie en het vrije woord elders in de wereld. En dat doen wij door te luisteren naar Metropolis Radio. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo, Nederland. Welkom bij. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Deze week natuurlijk ook in het teken van 50 jaar nieuwspoort. Ze zijn vaak saai en ingewikkeld, maar soms ook spannend en opzwepend. De debatten in de Tweede Kamer. Hoe doen ze dat elders in de wereld debatteren? Gisteren kon u horen dat ze in het Europarlement elkaar prima verstaan... ondanks de 27 verschillende talen. Maar juist daarom blijft het toch oppassen wat je zegt... vertelde VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Je moet ook uitkijken voor humor. Hè? Een grapje wat gemaakt kan worden in, in Nederlandse Tweede Kamer... zou hier een enorme belediging zijn. En dan China. Dat is natuurlijk geen democratie, maar er is wel een enorm parlement... Maar wat doen ze daar dan eigenlijk, behalve instemmend klappen? Deze week was de opening van het parlementaire jaar en Marije Vlaskamp was daarbij. Maandagochtend 5 voor 8, over een uurtje begint het. De jaarlijkse parlementsvergadering van het Chinese volkscongres. Nou, ze doen dat dus maar één keer per jaar. En je moet echt zorgen dat je er op tijd bij bent. Je moet niet alleen uh, zo'n 50 trappen op, <coughs> ook nog een derde ring van security doorheen. Ik was al door een ring heen. Dan ben ik binnen. Dat is altijd leuk. Want dan zie ik mijn eigen pasfoto op een mooi groot scherm. Dat betekent dat ik binnen ben en geregistreerd. ja. Nou. Ah. Alles wat elektronisch is moet even af en uit. En dan nog een rode loper. Nog even flink aan flinkend lopen. Want die hal, die niet voor niks de grote hal van het volk. Het is gewoon echt een jukel van een gebouw. En daar stromen dus uh, de volksvertegenwoordigers binnen. Want de bel is gegaan. Het zijn volksvertegenwoordigers die niet door het volk gekozen zijn. Het zijn uh, aangewezen vertegenwoordigers. Een vergadering is in China een beetje eenrichtingsverkeer. De partijleiding, de regeringsleiding spreekt en uh, de parlementariërs horen het aan. Dus uh, geen debat of zo. 3000 volksvertegenwoordigers. Dit is het grootste parlement ter wereld. Maar in de Chinese eenpartijstaat spelen de echte politieke gevechten zich achter de schermen af. Dit parlement heeft nog nooit een regeringsvoorstel weggestemd. Een applausmachine dus, zegt het eens. Omdat China geen uh, parlementaire democratie is, maar een uh, autoritaire regering. Zijn er zijn nou ook uh, bijvoorbeeld geen opiniepeilingen hoe populair deze premier nu eigenlijk is. Het applaus is de graadmeter. Nou, dat uh, verwelkomingsapplaus, dat. Uh... Ik heb het wel eens enthousiaster gehoord. Zo'n werkrapport is echt een gezellig leeswerk. Stapel van de statistieken. Dat was pagina 5. Nu zijn we op pagina 6. Nog 30 pagina's te gaan. Hij begint weer aan zo'n statistiek, moer als uh, de Chinese premier. Nou, een totaal aantal college-studenten met een baan: 77,8 procent. Toename van 1,2 procent. De grote helft van het volk heeft ook wandelgangen, zeg maar wandelzalen, er zijn geen gangen meer. En daar zitten die eh, volksvertegenwoordigers allemaal kopjes steeds te lurken. En een beetje na te kletsen over dat werkrapport. Kijken of ze dat ook eens met mij willen doen. Een goed en belangrijk rapport, zeggen ze. En daar laten ze het liever bij, want ze moeten er eerst negen dagen over vergaderen. Intern is er best wel wat discussie. Als ik er nou echt per se bij wil zijn, dan mag dat even. Ik kan helemaal uit. Nou, dat was een aardige man. Hartstikke hartelijk. De burgemeester van Changsha. Tuurlijk, zegt die burgemeester van Changsha, dat ik bij dat debat kan zijn. Ben ik wel eens geweest. Het is echt verschrikkelijk. Dan lezen ze dat hele werkrapport ongeveer nog een keertje voor. En daarna gaan ze tegen elkaar weer vertellen dat het inderdaad hartstikke belangrijk is. Het is vier over elf. Het is afgelopen. Al die uh, 3000 uh, voetstegen worden dus spoeden zich naar buiten, want de lunch staat al klaar. En we worden ze dus opgewacht door een haag van media. En die hebben heel veel vragen en er is eigenlijk maar één goed antwoord. Ja, dat kan op verschillende manieren. Iedereen is hartstikke tevreden over wat de regering dit jaar heeft afgeleverd. Dat was het Chinese parlement in Metropolis, mevrouw Jongensma. Ja. Ja. U kent het, hè? Ja, ik ben uh, best wel veel in China geweest. Uh, toen ik minister was, uh, zowel op verkeer en waterstaat als op uh, economische zaken... werd er ook al van, van onze kant veel geïnvesteerd in de relatie met China. Op handelsterrein, zou ik maar zeggen. Ja. Um, en uh, ja, wat je daarvan leert, is dat die volksvertegenwoordiger daar... is een totaal andersoortige functie. Uh, en ja, je wordt dat via, zoals zij dat noemen, Guangxi. En dat heeft iets te maken met relaties en uh, kennis... Maar alles in dat land is daar wel van afhankelijk. Dus met andere woorden, als jij als buitenland zaken wil doen in China... moet je heel erg ook weer via diezelfde lijnen je weg weten te vinden. Want alles is politiek. Ja. Ik bedoel, ook een bedrijf, als een bedrijf zich in het buitenland wil vestigen... dan is dat niet een zaak van dat bedrijf alleen. Dan heeft de overheid daar een belangrijke C in. En dus ook al die mensen die lokaal, regionaal, landelijk zich ermee bemoeien... Um, en dat, is, dat gaat op een manier die wij, die kennen wij helemaal niet. Het zit daar heel erg in families, uh, relaties, uh, investeren in, uh, in je omgeving. Dus als een Nederlands bedrijf in China actief wordt, weten wij ook, dan nemen ze bijna altijd iemand, Een Chinees erbij die die relaties ook heel goed kan opbouwen. Ja. En dat is, ja, het is heel interessant om te zien. Ja. Ja, en het maar is ook het... heel blij dat je het hier niet hebt. Nee, natuurlijk. Ja, en, en dat gaat, maar je, zal, je ziet ook dat in China natuurlijk in steden als Shanghai, in Hongkong, verandert dat ook. Want ja. daar wonen inmiddels heel veel mensen die gewoon hoogopgeleid zijn, zelfdenken. die natuurlijk niet meer alles ac accepteren. Wat ik zelf interessant vind, is dat dat, dat, dat land toch tot nu toe inslaagt. Ja. omdat zonder hele grote opstanden. Het deugt natuurlijk van alles nog niet he, aan, de, aan de mensenrechten. Maar toch, in die steden weten ze het toch aardig de mensen nog bij zich te houden. Hm. En dat gaat daar natuurlijk veranderen. Het gaat daar ja. echt veranderen. Alleen, ja. ik ben heel nieuwsgierig of ze dat kunnen doen in hun tempo en op hun manier. Ja. Het is 8 maart, Internationale Vrouwendag. U wilde daar per se iets over zeggen. Bent u actief vandaag? Voor die ik dag? ben uh, vanmorgen natuurlijk, naar de opening van uh, een bijeenkomst in Almere... ...van vrouwen die het met elkaar hadden over economische zelfstandigheid. Het is een onderwerp wat dus nog steeds uh, ook uh, aan de orde is. Um, en daar waren echt vrouwen van allerlei soorten, zal ik maar zeggen. Hè, van politievrouwen, vrouwen, vrouwen, vrouwen die in het welzijnswerk zaten. Vrouwen die bezig echt nog zelf met het proces zijn om economisch zelfstandig te worden. Dan wel waar ik dan tegen zeg, als het jou niet meer lukt... zorg dan in elk geval dat je meisjes, je dochters... snijden in de kinderopvang helpt dan niet, hè? Ja, nou ja, snijden in de kinderopvang... volgens mij gaat het over in de kosten van de kinderopvang. Want uiteindelijk maken mensen daar natuurlijk zelf keuze in. Ja, ik vind het niet zo verstandig om de kinderopvang heel duur te maken. Maar ja, dat is wel gebeurd. oké je als gemeente iets doen, of niet? Ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat gemeenten niet uh, iets kunnen overnemen wat wegbezuinigd wordt bij het Rijk, als ja. niet uh, en da, dat is een van de onderwerpen waar we zo straks ook al over gesproken hebben in de persconferentie hier in Nieuwspoort. Um, uh, als wij tegelijkertijd ook uh, gekort worden voor de middelen en geen eigen extra belastinginkomsten niet. mogen heffen, kan je dit soort afwegingen ook niet maken om daar te zeggen van is het nou verstandig lokaal bij ons om daar iets aan te doen of niet? Uh, dat kunnen wij niet, omdat we daarvoor nog veel te veel aan gouden koorden van het Rijk zitten. U gaf net uh, hier die persconferentie ja. een nieuw sport voor een aantal uh, studenten, journalistiek. Daar wilden we even een paar dingen uitpikken. Eén daarvan is in navolging van Ruud Lubbers, die dat maandag ook al deed... had u een, een plan, een advies eigenlijk misschien wel zelfs... voor de heren en slechts één dame die op dit moment uh, in het katshuis zitten. Een vrij rigoureus, opmerkelijk en heel eenvoudig bezuinigingsplan. Namelijk vo volledige decentralisatie eigenlijk, oh, daar kwam het op neer. Wees een beetje radicaler in het uh, decentraliseren. Leg het even Kijk, nog concreet ik uit. Ik ga niet zeggen dat het leger gedecentraliseerd moet worden. Ik ben ook niet zo enthousiast Dat wordt erover. gedecimeerd, dat is ja, weer wat dat anders. Vanzelf, ja, vanzelf, uh, ik ben ook niet van mening dat je de rijkswegen nou over hoeft te dragen. Want de, he, alles wat bovenlokaal ja. is, moet je vooral niet doen. Maar, maar die dingen... onze zaken ook niet, waarschijnlijk. Nee, dat is ook wat lastiger. Ja. Maar er zijn best veel meer dingen waarvan je... en vooral als ze heel rechtstreeks met mensen in gemeenten te maken hebben... waar je veel beter, denk ik, een gemeente echt de opdracht voor zou kunnen geven... doe dat nou maar helemaal okay. gewoon zelf. Maar dan hoort daar wel bij niet te veel regels. Of beter gezegd, geen regels. Niet te veel controle of geen controle en eigen belastingen heffen. Maar en dat bete... is vloeken natuurlijk in, in, de, in de Nederlandse politiek. Wel yes. geld van Den Haag naar de gemeente... en niet controleren of jullie het goed nou, uitgeven. Ach, mij is de vraag... nee, nee, maar de vraag de is de vraag dus geld er geld. of dat geld mee moet. Je kan ook zeggen, nee, u krijgt de ruimte om zelf belasting te heffen. Dat is in heel veel landen overigens helemaal niet apart, hoor. Ik bedoel, in heel veel landen is bijvoorbeeld... de inkomstenbelasting voor een deel gedecentraliseerd. En heb je dan behoorlijke ruimte om daar zelf mee te spelen. Met andere woorden, iets meer te heffen of iets minder te heffen. Uh, en dat zal nooit gaan over enorme grote verschillen. Want dat gaan gemeenten helemaal niet doen. Iedereen hier in Den Haag wordt helemaal, krijgt al puistjes als ze erover nadenken. Ja, want... Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Gemeenten gaan niet uh, hoe, hoe concurreren met belastingen. Je ziet nou, nu al grote, is... grote uh, verschillen in de belasting op onroerend goed. Dat zie je nu al. Dan ja. wordt dat nog veel groter, die verschillen. Ja, die verschillen zullen groter worden. Maar die zijn dan ook wel politiek beïnvloedbaar. Met andere woorden, als jij in een gemeente woont... waar de belastingen enorm hoog zijn... Uh, en je daardoor wellicht zelfs weggepest wordt... nou dan zullen ze zich nog wel even bedenken om dat uit de hand te laten lopen. Dat is één. En twee, als het voorzieningenniveau in een gemeente verschillend moet zijn... omdat nou één keer de bevolkingssamenstelling van de ene gemeente niet dezelfde als, is als die van de andere. Ik noem altijd maar het voorbeeld van Almere... Hè, waar uh, 35 van de mensen jonger dan 23 is... en maar 7 ouder dan 65. Mm -hmm. Ja, dan doe je op een andere manier... ga je bijvoorbeeld om met voorzieningen voor ouderen... dan aan de overkant van het water waar het gooi ligt... Ja. waar natuurlijk de gemiddelde ja, het leeftijd ongeveer ja. 20 jaar hoger is. Ja, dan dan doe je andere dingen en je doet de dingen ook anders. En daar is niks mis mee, dunkt mij. Feitelijk zouden ze dit moeten omarmen, het kabinet. Er is enorme mot geweest tussen de lagere overheden en de centrale overheid... omdat er allerlei taken op uw bordje al gelegd worden... Zonder, wel met alle regels en alle toezicht ja. en zonder dat daar geld bij gegeven werd. Nou, ik moet... En u zegt, althans niet ja. voldoende geld. Ja. En u biedt hen nu eigenlijk, u reikt ze de hand en zegt... wij gaan allerlei dingen van jullie overnemen. Mits. Kijk ons dan niet te veel over de schouder. Ja. En laat ons voor onze eigen dat nou, zou het mooiste zijn. Overigens eh, moet ik zeggen, we hebben een bestuursakkoord met het Rijk gesloten op onderdelen. Een stukje is het niet helemaal gelukt. Maar voor op een aantal wel. Waar het kabinet nog een poging doet om de regels iets wat te beperken. Er zijn nog wel heel veel regels, maar iets wat te beperken. Daar hebben wij iets over afgesproken. Wij houden ons hart een beetje vast dat niet in de Tweede Kamer want daar, als je dan nou praat over controle, is het niet mm -hmm. alleen de inspectie, hoor. Zij is het de Tweede Kamer, ook die alles wil vasthouden, alles wil controleren. Ja, en dan wordt het wel heel erg moeilijk. Want mm. wij hebben gezegd, als er meer regels bijkomen, ja, dan kunnen wij het voor het geld niet doen. Nee. Zeg, waar zit trouwens de bezuinigingen? Nou, ik denk dat je, eh, eh, als je efficiënter met mensen om kunt, wij merken dat nu al. Eh, er zijn heel veel rijksregelingen die allemaal per stuk op mensen neerdalen. En sommige mensen... want Er zijn mensen die nooit iets gebruiken van die regelingen. Maar heel veel mensen die echt een probleem hebben... hebben niet één probleem, maar hebben er vaak meer. Die hebben nu... En ze zitten in de AWBZ. En ze krijgen iets van de jeugdzorg. En ze hebben nog, nou, noem maar op, een heel scala aan verschillende dingen. Allemaal uit verschillende potjes. Mag allemaal niet door elkaar gebruikt worden. Alles moet individueel geregistreerd, gemonitord en gecontroleerd worden. Terwijl als je nou eens gewoon begint bij dat persoon... en zegt van, zullen we gewoon eens met u gaan praten? Wat is eigenlijk aan de hand? Op die manier kan je inderdaad bezuinigen. Maar, Denk het wel. Uh, ja, maar aan de andere kant gaat het je geld kosten. Want het kost enorm veel banen, bijvoorbeeld hier in Den Haag. Het gaat ja. enorm veel ambtenaren uh, um, hun baan kosten. Maar dat is, dat is nou precies wat men ook zou moeten willen. Uh, wij weten gewoon, als we minder collectieve lasten met elkaar maken op dit terrein... dat die zich absoluut terugbetalen in meer banen in de particuliere sector. Dat heb, de, deze deze redenering hebben we natuurlijk eerder ook gehad. Nou, naarmate de collectieve sector een kleinere bijdrage vraagt... van uh, de burgers en van de bedrijven... Nou, bedrijven betalen ook belasting... Uh, dat betekent het gewoon dat je economie meer kansen krijgt. Ja. En dat je dus meer uh, in de economie kunt uh, Ga, presteren. Gaat in deze filosofie de gemeente ook inkomenspolitiek voeren? Want dat is een ander taboe in Den Haag, hè? Ja, daar moet je het met elkaar wel goed over hebben. Ik denk dat daar grenzen aan zijn, maar een deel zou best kunnen. Uh, maar dat, en, en voor een deel is dat eigenlijk in de praktijk natuurlijk nu ook al zo. Dus mm -hmm. we moeten niet net doen alsof het allemaal, nu allemaal precies gelijk is. Maar misschien moet men accepteren dat in de ene gemeente... de bijstand van een iets ander niveau is dan... Dat uh, yeah, gaan ze nooit doen, hoor. Daarom durf ik het wel te zeggen. Uh, <lacht> maar it, maar het zou, je zou daar wel serieus dat over nadenken. Dat is ook een gekke redenering. Mm. Als ja. U durft het wel te zeggen omdat ze het toch nooit gaan doen. Als ze het zouden gaan doen, dan zouden het niet ontrouwen. Nee, maar dan, dat zou is heel ik wel, dan moet je wel nadenken over hoe je dat precies doet. Dus daar dat ik bedoel ik heb dit nu als een idee neergelegd en je moet daar altijd de grenzen nog van bepalen Um, en ik denk dat je wel op moet letten bij inkomenspolitiek. Omdat er natuurlijk ook dingen zijn die wij niet lokaal kunnen bepalen. Maar ja. je kan, eh, als je de inkomstenbelasting zou nemen... Nou, ik weet nogmaals, Denemarken als voorbeeld... Ik geloof dat daar een bepaald percentage van de inkomstenbelasting mogen gemeenten heffen. Maar dan, dan kan er wel 5, 6 procent verschil tussen zitten. Ja. Ja. Als u u dan over, de bandbreedte Als u, u, u iets over die inkomstenbelasting te zeggen zou hebben... zou u dan met een bepaald gemak um, die gegevens vrijgeven... om te voorkomen dat er veel scheef gewoond wordt in Nederland, zoals nu? Gebeurd is. Nou, volgens mij moet dat gewoon binnen spelregels van privacy. Ja. En, volgens mij... en niet vooruitlopend op wetten? Nou, Dat weet ik niet. Dat, ik weet niet als men het kan baseren op een andere wet wat ik ervan begrijp. Maar ik moet bekennen dat ik ook slechts radioluisteraar ben in deze en geen deskundige. Um, ik heb de minister gehoord en ik heb de journalisten gehoord. Ik heb de tegenpartij gehoord, de woonbond gehoord. Um, en, ja, het zal moeten blijken wie gelijk heeft. Uh, als het tegen de wet is, kan het niet. En als het wel op basis van een wet is, dan kan het wel. Ja, we krijgen een, uh, weer eens een parlementaire enquête. Hoi. Joepie. Ja, yoepie. Uh, yoepie. ja Feest voor de journalist, toch? Ja, ja, ja. ja zeker. Nou, een parlementaire enquête naar de woningbouwcorporaties. En de, ja. naar aanleiding uiteraard van de ja. Vestia-affaire. We hebben eerdere affaires gehad. Ja. Vestia, suffe beleggingen, heeft ze miljarden gekost... om het even, Hans, ja. samen te vatten. Dan uh, komt die enquête... Uh, Kijkt u daar naar uit? Want gemeentes hebben natuurlijk ook te maken met woningcorporaties... die in de problemen komen. Daar heeft de gemeente last van. Nou, er zijn twee dingen. Wij gaan niet op onze handen zitten tot er een parlementaire enquête is geweest. Want gemeenten zijn samen met het Rijk de achtervang voor woningbouwcorporaties. Hebben jullie problemen al in Almere met de corporaties? In Almere zit daar nog een aantal. Die staan die aan de rand? tot nu toe niet. Maar ik ben er helemaal niet gerust op of in de breedte... Bij corporaties het toezicht. En dan bedoel ik niet zozeer dat je nou weer allerlei regels moet gaan opstellen. Maar gewoon feitelijk de raden van toezicht echt kritisch genoeg zijn... om heel goed te volgen wat er in een corporatie gebeurt. En als het ik antwoord nee niet... is, dan heb je regels nodig om dat te verbeteren. Nou, of goede mensen. Het nou. kan ook zijn dat je gewoon veel gekwalificeerde mensen uh, moet hebben... die dat type werk doen. Ik, ik ben zelf commissaris geweest bij een paar bedrijven... Uh, nou, het liep de directeuren, als ik het nu onparlementair mag zeggen... regelmatig dun door de broek als ze voor die raad van commissarissen moesten verschijnen. Want daar zaten het. mensen in die het hartstikke goed wisten. En dat werden ze uitgekleed. Ze moesten echt... Alles vertellen. Het klinkt alsof het inderdaad een uitzondering is. Nou, bij bedrijven is dat redelijk normaal. Dat een raad van commissarissen heel streng is tegen... En ik vind een goede directeur... zou ook strenge mensen om zich heen moeten verzamelen... in zijn raad van toezicht. Dat, van Want dat, dat helpt je namelijk. Ja. Tuurlijk, maar dat helpt je wel. En als dat niet automatisch gebeurt dan vind ik dat je erover na moet denken hoe je kan zorgen dat het wel gebeurt. Want dat is wel voor ons heel belangrijk. Want nogmaals, aan het eind van de rit zijn wij we wel, wel bij corporaties achtervang. Maar ik zou het wel willen verbreden. Uh, is het bij ziekenhuizen allemaal zo goed geregeld? Is het bij allerlei andere instellingen waar heel veel uh, publiek geld naartoe gaat... wel zo goed geregeld? Daar ja, zou we met elkaar ja. naar moeten kijken. Even nog korte tijd voor een laatste puntje. Verhuftering in politiek en journalistiek. Ja. En u zei er iets opmerkelijks tijdens die persconferentie. Dat, dat ontstaat eigenlijk door de politiek zelf. Ja, denk het wel. Hoe moeten we dat zien? Nou, het gekke is dat ik. Uh, ik ben natuurlijk heel lang uh, Kamerlid geweest en minister geweest. Ik had toen altijd de ervaring dat toch in, uh, in de Kamer men elkaar redelijk netjes bejegende. Mm -hmm. uh, uh, en, ik vind ook dat je vrijheid van meningsuiting... 100% kan zijn zonder hufterig te worden. Mm -hmm. Dat heeft namelijk niks met elkaar te maken. Ik kan op een uiterst nette manier echt alles tegen iedereen zeggen. Iemand met de me grond gelijk maken, ja. Tuurlijk, ja. tuurlijk. En sinds in de Kamer toch een beetje ingeslopen is... dat je het ook over personen mag hebben. Dat je mensen gewoon nog uitschelden in de Kamer. Is dat misgegaan? En als dat in de Kamer misgaat... gaat het natuurlijk ook tussen journalisten en de politici mis. Uh, dus dan gaan journalisten daarmee. mee. En ik zei, uitzonderingen daar en Een enkele journalist uh, was er misschien in het verleden wel en is er ook nu die dat uh, totaal van huis uit meekrijgt. Of mm. mee, dat weet ik niet of hij het meegeeft gekregen. Maar en dan ook, u u bent niet de vrouw van extra regels of extra toezicht. Het is nee. iets wat elk normaal denkende mens gewoon bij zichzelf zou moeten weten. Tuurlijk, en, je kan, en, als, en jij, als ik geen zin heb om met een journalist... Die, die zich misdraagt tegenover mij te praten... dan praat ik niet met hem, mm. simpel genoeg. Nou, dat zegt ja. genoeg over ons, want we hebben toch al een half uur natuurlijk Zo gepraat. Zo is dat, ik ben en ik ben, ik, ben diep, ik ben diep onder de indruk van de keurige <laughs> bejegening. <laughs> Goed, nou. Anne-Marie hoort u. Heel hartelijk bedankt, leuk dat u hier wilde zijn, uh, de jubileum-uitzending voor het jarige 50-jarige Nieuwspoort. Wij gaan zo meteen na het nieuws van 4 uur verder met een uh, panel over lobbyen hier in Den Haag, hier in percentrum Nieuwsport. Tot zo meteen. Leur? De Tros auto Show. We staan aan de vooravond van de komst van een compleet nieuw automobiel. Rijden met de Suzuki Kizashi. Oh, Kizashi! Autonieuws vers van de pers. Uit Japan. En in de week van Super Tuesday... Ladies and gentlemen. Amerika-correspondent David Hammelburg. Over het wel en wee van de Amerikaanse auto-industrie. Twee wielen voor met een V-motor tussen de voorwiel. Zaterdagmiddag om twee uur een nieuwe Tros auto Show. Dames en heren, welkom vanuit de ideale wereld. Radio 1.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 Dit is Radio 1.